7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Begrotingsafgrond VS voorlopig ontweken. 16 zaken voor de supersnelrechter vanwege nieuwjaarsgeweld. En Rafael van der Vaart en Sylvie uit elkaar, zegt Bilt. De Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het begrotingsakkoord... dat gisteren is gesloten. Een dreigende val van de Amerikaanse economie in een begrotingsafgrond... is daarmee afgewend. Veel republikeinen hadden bedenkingen bij het voorstel dat gisteren werd goedgekeurd door de Senaat. Er zou te weinig worden bezuinigd en bovendien zouden de rijke Amerikanen onevenredig hard worden getroffen door de voorgestelde belastingverhogingen. Omdat de republikeinen een meerderheid in het huis van afgevaardigden hebben, werd er rekening mee gehouden dat het voorstel zou worden weggestemd. Nu het voorstel door het hele congres is aangenomen, komt er twee maanden uitstel voor de bezuinigingen en de belastingverhogingen die gisteren ingingen toen de deadline van 1 januari was verstreken. De schade aan de economie zal beperkt zijn omdat beurs en bedrijven gisteren dicht waren vanwege nieuwjaarsdag. President Obama noemt de goedkeuring van het congres de eerste stap om de Amerikaanse economie sterker te maken. Ik wil iedereen in het huis en de senaat bedanken, zei hij na de stemming. We hebben voorkomen dat de VS in een recessie terecht kan komen. Obama zei ook dat hij nu zijn verkiezingsbelofte heeft ingelost om de Amerikanen te ontzien die niet behoren tot de 2% rijksten. Door, een deal ga, door de deal gaan gezinnen die meer dan 450.000 dollar verdienen meer belasting betalen. Obama reist vandaag nog terug naar zijn vakantieadres op Hawaï Vorige week onderbrak hij de vakantie vanwege de dreigende fiscal cliff.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 In het noordwesten van Colombia zijn bij een luchtaanval zeker 13 FARC-rebellen gedood. Dat zegt het Colombiaanse leger. Op oudejaarsdag werd een kamp van de rebellen gebombardeerd. Sindsdien heeft het leger 13 lichamen gevonden. Het Colombiaanse leger gaat door met het bestrijden van de linkse rebellenbeweging. Ondanks de vredesgesprekken tussen de regering en de FARC in Cuba. Binnen twee weken wordt er opnieuw onderhandeld. Een undercoveractie van Israëlische militairen is uitgelopen op rellen. De militairen wilden in een dorp op de westelijke Jordaanoever... een aantal militante Palestijnen arresteren. Vermomd als Arabische marktkooplui... reden ze met een groentewagen het dorp binnen. Toen ze één man hadden gearresteerd... begonnen omstanders de militairen te bekogelen met stenen. Het Israëlische leger reageerde met traangas en rubberkogels. Zeker acht Palestijnen en twee Israëlische militairen raakten gewond. Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. Het aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld. De politie leverde 616 verdachten af van het OM, van wie er nog 113 vastzitten. De meeste verdachten maakten zich volgens de politie schuldig aan vernieling of aan geweld tegen andere burgers. In 98 gevallen gaat het om geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals politiemensen en hulpverleners. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zei gisteren dat de jaarwisseling in alle opzichten beter is verlopen dan afgelopen jaren. Het aantal incidenten is gedaald. Wel vindt Opstelten dat het aantal incidenten verder omlaag moet. De postcode Kanjer, de hoofdprijs van 40 miljoen euro van de postcode Loterij, is gevallen in de Brabantse plaats Nunen. 18 huishoudens met de postcode 5672 PE mogen samen 20 miljoen euro verdelen. Het hoogst uitgekeerde bedrag is bijna 3,7 miljoen. En daarnaast winnen alle overige deelnemers van wie de postcode met 5672 begint, samen die andere 20 miljoen euro. Op acht andere postcodes in Nederland vielen prijzen van een miljoen, onder meer in Spijkenisse, Wassenaar en Nijmegen. Raphaël van der Vaart en zijn vrouw Sylvie gaan scheiden, meldt het Duitse boulevardblad Bielt. We zijn in de loop van de tijd helaas uit elkaar gegroeid, citeert het blad de 34-jarige Sylvie. Ook van der Vaart bevestigt de breuk in Bielt. De voetballer van Hamburg SV en de tv-presentatrice trouwden in 2005. Volgens het Duitse Boulevardblad stond het huwelijk al sinds de zomer onder druk. Darter Michael van Gerwen heeft de finale van het wereldkampioenschap van de PDC-bond verloren. Hij ging met 7-4 ten onder tegen de Brit Phil Taylor. Van Gerwen kwam met 4-2 voor, maar hij verloor de laatste vijf sets. Voor Taylor is het de zestiende keer dat hij tot wereldkampioen is gekroond. De 23-jarige Van Gerwen werd dat nog nooit. En het weer nog, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op een bui. Vanmiddag overal droog, later steeds meer bewolking... en vanavond van het westen uit de regen. Het wordt ongeveer 8 graden. De komende dagen rustig weer, maar wel bewolkt en af en toe wat regen. Ik ben Juliette, ik ben 6 jaar en ik wil graag prinses zijn. Juliette heeft leukemie. Echt prinses zijn kan voor haar toekomst een wereld van verschil betekenen.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 Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800-6110. Geef kinderen met een levensbedreigende ziekte de kracht om kind te zijn. Make-A-Wish-Nederland.org Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven in het nieuwe jaar... waarin staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid denkt... dat het Malieveld in Den Haag wel eens vol zou kunnen stromen. Met boze burgers die protesteren tegen de bezuinigingen in de zorg. U hoort de staatssecretaris zo dadelijk. Maar eerst naar die afgrond in Amerika. Ja, op het nippertje heeft het Amerikaanse congres voorkomen dat de Verenigde Staten in het begrotingsravijn terecht zou komen. Na de Senaat stemde vanochtend vroeg ook het huis van afgevaardigden voor de nieuwe begroting. En daarbij is dat gevaar van die zogeheten fiscal cliff afgewend. Wij praten erover met consulent Wouter Zwart in Washington. Die heeft alles meegemaakt, alles gezien. Uh, Wouter, hoe is erop gereageerd op dit akkoord? Ja, dit is toch wel een grote uh, geruststelling voor de meeste mensen van het Amerikaanse volk. Voor 98% van Amerikanen zullen nu die gevreesde belastingverhogingen niet doorgaan. Alleen de echt rijken met meer dan 450.000 dollar salaris per jaar... die gaan meer inkomstenbelasting betalen. Uh, uiteindelijk heeft een blok van zo'n 85 republikeinen toch voor de deal gestemd. Nou, zoals verwacht natuurlijk ook een overweldigende meerderheid van de democraten. Blijkbaar was nu toch echt wel het bedrijf... Na al die onderhandelingen van de noodzaak was er echt... en het gevoel van die allerlaatste kans hè, om de middenklasse te sparen... Hè, die, dat gevoel was groot genoeg om dan nu een meerderheid te creëren. En laten we wel wezen, als het huis er niet uit was gekomen... dan zou met name de kritiek op de Republikeinen enorm zijn geweest. Zij zijn immers uh, de partij die strijdt voor lage belastingen. Nou, een verhoging voor iedereen zou natuurlijk een blamage zijn geweest. Dus ook die druk heeft er zeer waarschijnlijk achter gezeten. President Obama kwam gelijk met de verklaringen, Wouter. Hij zag ja. er zo moe uit. Wat heb je gezegd? Ja, ja achter hem zag je ook nog uh, op het podium vice-president Joe Biden staan, die heel veel complimenten krijgt voor het vlot trekken van die deal onlangs in de Senaat. Obama bedankte Biden. En Obama bedankte ook het congres. Laten we even luisteren. Thanks to the votes of Democrats and Republicans in Congress. Uh, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest two percent of Americans. While Preventing a middenklasse tax hike that could have sent the economy back in recession. And obviously had a severe impact on families all across America. Ja, dat was Obama die er inderdaad moe uitzag. En die ook waarschuwde uh, dat we eigenlijk nu alleen nog maar bezig zijn met een korte termijn oplossing voor problemen die echt lange termijn zijn. En dan heeft hij het met name over het budget, het beruchte budget. Amerika heeft jaarlijks een begrotingstekort van 1000 miljard dollar. En uh, wat er nu aan oplossingen ligt, is simpelweg niet genoeg. Het probleem is dat beide partijen nog steeds ontzettend van mening verschillen over ja, wat ze allebei noemen een gebalanceerd terugdringen van dat tekort. gaan we later absoluut meer over horen. Ja, maar goed, de problemen zijn voor nu elf gewend. Dus, dus ja. Amerika is niet in het ravijn gestort, maar maar als ik jou begrijp staan ze nog wel met de tenen over de rand gekruld. Absoluut. Twee hele belangrijke punten zijn eigenlijk nog niet besproken. Namelijk één, die grote bezuinigingen van zo'n ruim 100 miljard dollar. Die zijn in deze deal eigenlijk twee maanden uitgesteld. Maar die bezuinigingen die zullen er toch op een of andere manier moeten komen... om dat totaal uit de hand gelopen budget van Amerika een beetje uh, op orde te krijgen. Nou, daarover verschillen dus beide partijen enorm nog van mening. Dus komende lente zal het congres daarover weer moeten gaan onderhandelen. Punt twee, ook niet besproken het beruchte schuldenplafond de maximale schuld die Amerika mag hebben staat nu op zo'n 16.000 miljard is op 31 december dus een paar dagen geleden alweer bereikt. Nou, als Amerika wil blijven doorlenen, als Amerika wil blijven doorinvesteren, dan moet dat plafond opgehoogd worden en ook daarover zal het congres komende weken opnieuw moeten gaan ruzieën. Obama realiseert zich dat ook. If Congress refuses to give the United States government the ability to pay these bills on time the consequences for the entire global economy would be catastrophic, far worse than the impact of a fiscal click. Mm. Uh, people will remember back in 2011, the last time this course of action was threatened, our entire reco recovery uh, was put at risk. Ja, hij heeft het dus over die gevolgen die het kan hebben voor de hele economie. En ook het feit dat ze eigenlijk sinds 2011 al over dat budget aan het ruzie zijn. Het worden dus straks nog een aantal verhitte maanden. Waarbij nu ook al termen vallen als lenteclif en Valentijnsklif. Natuurlijk refererend aan dat het over een paar weken valentijnsdag is. En dat we misschien wel weer met dit grote probleem zitten in het congres. Oké, okay. nou, Brouw de Zwart vanuit Washington. Dank voor nu. Tien over Zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het was een dramatisch begin van het nieuwe jaar voor het Friese dorp Raart. Automobilisten reed in op een groep mensen die verzameld was rond een nieuwjaarsvuur. Van de 17 gewonden is er inmiddels één overleden aan de verwondingen. Inwoners van Raart kwamen bij elkaar in het dorpshuis om het verdriet te delen. Nou, we waren in Dokken en wij uh, kwamen hier in de zwaailichten terecht. Dus uh, alles afgezet en uh, nou ja, toen zijn we naar het dorpshuis gegaan. Maar de gewonden er toen nog? Dat is net gebeurd. Dus het werd uh, allemaal nog afgevoerd. Hoe ja. zag het eruit? Nou, dramatisch. Dat, uh, maar uh, ja, heel veel uh, ja, paniek, toch. He? Maar ik vind het ook heel erg voor die vrouw. Ja, dat is het ergste. Die heeft dat vast ja. niet met opzet gedaan. Nee, die vrouw die erop inreed, ja. Dat vind ik ook heel erg, want die moet dat ook haar hele leven meedragen. Ja, die heeft levenslang. Maar het is wel mooi van jullie dat jullie die mevrouw niks verwijten. Nee, Want dat misschien... is je eerste reactie natuurlijk. Ja, maar ja, wij zijn misschien ook niet. Ik uh, uh, moet wel uh, realistisch blijven ja. natuurlijk. Ik denk niet dat die mevrouw dat met opzet gedaan heeft. Nee. Ik weet niet wat er gebeurd is. Dat komt nog wel uit. Ik denk dat het een ongeluk is. Maar het is een, een bizar raar ongeluk. De ja. wind stond net verkeerd, de mensen stonden op een weg en die mevrouw die heeft het niet gezien. Wat heel vreemd is, maar het is toch een raar ongeluk. Ja. Nou ja, ongelukken gebeuren. Ja, hier ook nootepaar. dus. Hier, ja. Ik had ja, ook liever, liever de postcode de... loterij hier ja, gehad dan op dit. Ja, <laughs> een Ja. Dus, ja, vreselijk. Nou, we gaan maar weer even naar huis. Ja. U loopt op krukken. U bent gewond geraakt vannacht. Dat klopt. Hoe kwam het? Hoe ging het? We stonden naar het vuur te kijken en uh, we werden, ik werd ineens van achteren uh, geraakt. En voor ik het wist uh, zaten we met, met z'n allen op de grond. En een aantal die lagen en uh, ja, allemaal verschrikkelijke verwondingen wat je om je heen ziet. Wat dus, hebt u? Het, het valt bij mij mee. Ik, ben, uh, ik heb een schaafwond en uh, het is gekneust, het enkel. Mm. Dus het valt mee. Hoe voelt u zich? U ziet eruit alsof u doodmoe bent. Ja, dat ben ik ook. Ja. Ik heb de hele nacht niet geslapen. En, uh, ik was half zeven thuis uit het ziekenhuis. Dan ga je wel op bed liggen. maar Het is zweten en dromen en raar. En je krijgt je rust niet. Je wordt geleefd. Het is, uh, ja, ik ben op. U ja. had uw dochtertje bij u. Ja, maar die stond gelukkig aan de andere kant. Uh, die heeft het niet gezien. Wel natuurlijk toen het gebeurd was, al die mensen die op de grond lagen. Maar ze heeft het verder niet gezien. Maar dat moet er ook indruk op te maken. Dat ze al die men... En hoe gaat u daarmee om? Ja, haar zoveel mogelijk laten praten en uh, met haar in gesprek gaan. En heeft dit geholpen hier, die bijeenkomst? Ja, ja zoveel warme reacties. Het is geweldig. Ja. Dat, dat steunt? Ja, maar ook dat je een ander ook kunt steunen. Ook met bemoedigende woorden. Ja, Mijn verwondingen vallen op zich wel mee. Het is alleen geestelijk en dat heeft iedereen. Het is gewoon moeilijk. Ook mensen die niet een familielid uh, hebben... die gewond geraakt zijn of zelf niet verwond geraakt zijn. maar Het is gewoon een hele heftige gebeurtenis... wat hier plaatsgevonden heeft. Dus... Ja, dat moet je met z'n allen verwerken. en uh, In zo'n dorp heb je dat misschien vaker dan in een grote stad. Maar ja, het is geweldig. Waarom? Ja. ja. Een slachtoffer dus van het ongeluk. En ook inwoners van Raart, andere inwoners... die in het dorpshuis bij elkaar kwamen om te praten over dat ongeluk. Trudy van Rijswijk sprak met hen. En na acht uur spreken we wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel. En daar valt Raart onder. Het satirisch weekblad Charlie Hebdo... publiceert vandaag opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed. Eerder leidde dat al tot felle protesten. U hoort er zo meer over. Over verkeersinformatie kunnen we kort zijn. Kees Kwak zei het eerder al, het is rustig. Nog niet iedereen is aan het werk. U kunt overal doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... verwacht komend jaar veel protest tegen zijn plannen met de langdurige zorg. Het zou hem niet verbazen als het Malieveld vol zal stromen met demonstranten. Komend jaar wordt namelijk duidelijk hoe de bezuinigingen op de volksgezondheid uitpakken. En daarmee wordt 2013 een heel spannend jaar. Een jaar waarin, ik, uh, waarin het duidelijk wordt van uh, hoe het regeerakkoord uitgevoerd gaat worden. Waarvan ik hoop dat duidelijk wordt van... Uh, hoe wij over de politieke grenzen heen een aantal oplossingen voor de toekomst kunnen bereiken. Kan het ook een jaar worden waar het Maliveld of het plein... of welk plein dan ook volstaat om te demonstreren tegen de maatregelen... die u voorneemt op dat hele gevoelige onderwerp, die langdurige zorg? Ja, dat zou best kunnen. Uh, ik denk dat uh, uh, zo'n zo grote operatie waarin er nogal wat gaat veranderen... dat brengt natuurlijk onzekerheden met zich mee... En dat brengt ook met zich mee dat sommigen uh, daar protesten zullen worden aantekenen. Dat hoort erbij. Ik vind dat, dat daar is ook niks mis mee. Ik zal ook proberen dat zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar uh, nogmaals, ik hoop ook om uh, tijdig zodanige bruggen met de sector uh, te slaan... dat ze in ieder geval begrijpen waarom deze maatregelen worden genomen... en dat de richting misschien nog een beetje klopt ook. Als ik het zo begrijp wordt het een spannend, interessant, maar ook moeilijk jaar. Ik denk dat alle drie decreten kloppen. Maar spannend, interessant en moeilijk, dat is toch ook een beetje waar het om gaat, toch? Na half negen kunt u luisteren naar een uitgebreid gesprek van verslaggever Marcel Bril... met de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn. Maar daar is hoorde u van de Coldplay. Ga naar Jakarta. In Jakarta zijn er honderden dansaapjes. Aapjes die kunstjes vertonen voor geld. Die diertjes leiden een treurig leven. De Nederlandse stichting Aap is met een lokale stichting begonnen... die de diertjes van straat moet halen. Correspondent Michel Maas ging naar die aapjes kijken. Dit is wat je hoort als je een aapje een jasje aantrekt. Het aapje protesteert. Maar het aankleden is niet eens zo erg. Straks moet hij gaan dansen met een ketting om zijn nek. En elke keer als de baas iets wil, geeft hij een ruk aan die ketting. En zelfs dat is niet zo erg. Als je weet wat het aapje heeft moeten verduren voordat hij kon dansen. Het uh, is heel sadistisch, zegt Iben. Uh, di... Iben voert al jaren actie tegen de mishandeling van die dansaapjes in Jakarta. Uh, uh, saat... Hij weet precies wat die beestjes moeten ondergaan. Uh, kedua, ze hangen ze op aan hun nek om ze te dwingen rechtop te staan. En ze binden hun armen achter hun rug. De trainers van de aapjes hebben daar natuurlijk minder problemen mee. Als je een politiehond traint, moet je die ook hard aanpakken. Na een training van vijf maanden zijn de aapjes klaar om de weg op te gaan. Ze lopen met een karretje, een hobbelpaard, een juk met een emmertje. En deze aap kan zelfs bidden als een moslim op een klein gebedskleed. Oké, okay, ophouden allemaal. De Nederlandse Karen Franke werkt voor de stichting Jaan. ...die is begonnen de aapjes van de straat te halen. Naast het feit dat we het ontzettend zielig vinden... Uh, ...is het ook eigenlijk een bedreiging voor de bevolking hier. Want uh, die aapjes die, uh, die hebben heel veel ziektes, zoals TB. Uh, uh, we hebben er een paar ook met hepatitis binnengekregen. En uh, ja, dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. De in beslag genomen aapjes worden overgebracht naar een centrum buiten Jakarta. We vangen die aapjes en die aapjes die, die, ja, die, die moeten dan eerst in quarantaine voor uh, minimaal een maand... En uh, daarna worden ze naar ons centrum gebracht in Sukabumi en uh, daar worden ze gesocialiseerd. En uiteindelijk willen we ze uh, de vrijheid weer geven. En hoe loopt het af met de aapjes die niet worden gerep? Na drie, vier jaar zijn die aapjes gewoon helemaal gek. Er kan niks meer mee gedaan worden. Uh, dus die aapjes worden dan aan een restaurant verkocht waar ze dan uh, in de pand terechtkomen. komen. Ja. De mannen die de aapjes houden vertellen een heel ander verhaal. Ja, ik hou ontzettend veel van mijn aapje. Hij is als een kind voor mij. Hij kan alles. Het is heel belangrijk is dat, dat we de mensen ook uitleggen dat als je geld geeft dat het dan maar door blijft gaan. Maar zover zijn de mensen in Jakarta nog lang niet. Die vinden het vooral nog luchu om te lachen. Ja, luchu. Hans aapjes in Jakarta dus, bron van inkomsten nog voor heel veel mensen daar. Stichting Aap, Nederlandse stichting Aap, is bezig ze van straat daar te halen. Van Indonesië door naar Frankrijk, want het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert vandaag opnieuw tekeningen van Mohammed, de profeet voor moslims. Afgelopen jaren kwam het blad ook al met spotprenten over Mohammed... en telkens leidde die tot verre discussies, demonstraties... en in één geval zelfs tot een aanslag op het weekblad. Correspondent Frank Genoud weet wat Charlie Hebdo vandaag publiceert over de profeet. Het is geen spot, geen satire, geen karikaturen, dit keer. Charlie Hebdo publiceert een gewoon stripboek. Maar dan wel over het leven van de profeet Mohammed. Er is niks bijzonders aan de hand, zegt tekenaar en directeur Stéphane Charbonnier van Charlie Hebdo. Het is alleen origineel. Een stripboek over Mohammed, gemaakt en getekend in de stijl van ons blad. Het gaat serieus over het leven van Mohammed. En daar mag je over schrijven en tekenen, zegt Charbonnier. Te Volgens de Koran is het helemaal niet verboden om Mohammed af te beelden. Bovendien, het stripboek is gebaseerd op geschriften en boeken van moslims over Mohammed. Charlie Hebdo heeft bij wijze van spreken alleen de vertaling en tekeningen verzorgd zegt directeur Charbonnier. Ook de Franse wet staat ons toe te publiceren wat we willen over Mohammed, al dus Charlie Hebdo. En dat is allemaal waar, maar het Franse satirische weekblad kwam er eerder wel al door in problemen. In november 2011 stonden kranten, radio en televisie bol van het nieuws over de aanslag met een brandbom op het kantoor van Charlie Hebdo. Het blad publiceerde toen karikaturen van Mohammed... tot grote woede van veel moslims. In 2006 had het blad al de omstreden Mohammed-cartoons... uit Denemarken gepubliceerd, wat ook tot protesten leidde. En vorig jaar kwamen opnieuw spotprenten in het blad. Onder meer tekeningen van Mohammed met een bloot achterwerk. Ik begrijp dat sommige mensen door die tekeningen gekwetst worden... zei premier Jean-Marc Ayrault destijds. En dus werd de redactie van Charlie Hebdo beveiligd uit angst voor nieuwe aanslagen. En kreeg directeur Charbonnier politiebewaking. Elke keer als wij iets over Mohammed publiceren zeggen ze dat we te ver gaan, dat we alleen maar provoceren, zegt Stéphane Charbonnier. Maar volgens hem hebben moslims ook humor en zijn het alleen de radicale moslims die boos worden. En daar wil hij zich niet door laten leiden. We moeten eens ophouden elke keer zo hysterisch te reageren als het over de islam gaat in Frankrijk. We moeten net zo over de islam praten als over andere religies l'islam et en tout cas le prophète de l'islam je pense que c'est le meilleur moyen de banaliser l'islam tout simplement en France et de d'en faire une religion comme les autres. Als we van de islam een gewone godsdienst willen maken, dan moeten we er ook net zo gewoon over schrijven en tekenen als we over andere godsdiensten doen. Daarom teken ik in Charlie Hebdo de profeet Mohammed in mijnzelfde satirische stijl als alle anderen, inclusief Jezus. Ik maak geen verschil. Jésus opent Mohammed comme je représente tous les personnages dans Charlie Hebdo, je le représente de la même manière. Nou, we wachten af wat de gevolgen eventueel gaan zijn. Frank Genoud hoorde u over de publicatie vandaag van Charlie Hebdo.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 Om het hele kogelstoten hangt toch op een of andere manier altijd een beetje de, de zweem van doping. En heb jij wel eens wat gebruikt? Nee, nooit. Ja, ik ben gek op atletiek, hè? Looponderdelen, kogelstoten. Het is een technische sport. Ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat ik er best wel goed in ben. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk, ja. Eurosport, vanavond half acht, Vara, Nederland 3. Macro, waanzinnige winstweken. Porsche, wasmachine, 299 euro. <lacht> Radio 1, het NOS-journaal. Fiscal cliff in de VS voorlopig ontlopen en supersnel recht voor geweldplegersjaarwisseling. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het begrotingsakkoord dat gisteren is gesloten. Het dreigende val van de Amerikaanse economie in een begrotingsafgrond is daarmee afgewend afgelopen uren, moet ik zeggen, werd het toch nog wel heel erg spannend, omdat een aantal vooraanstaande republikeinen in het huis fel tegen de deal bleken. Maar uiteindelijk was er toch uh, een comfortabele meerderheid met als verbindende factor tussen de partijen, denk ik, toch wel die o oh zo belangrijke uh, Amerikaanse middenklasse en het bedrijfsleven die hard uh, dreigden getroffen te worden door die bezuinigingen. En dat is nu dus voorkomen. Dus dat is echt wel een doorbraak. President Obama noemt de goedkeuring van het congres de eerste stap om de Amerikaanse economie sterker te maken. En ook kan Obama nu een belangrijke verkiezingsbelofte nakomen. A central premise of my campaign for president was to change the tax code that was too skewed towards the wealthy at the expense of working middle-class Americans. Tonight we've done that. En Obama gaat vandaag nog terug naar Hawaii vorige week onderbrak hij zijn vakantie daar vanwege de dreigende fiscal cliff. Zeker 16 mensen moeten voor de rechter komen de komende dagen. Dus supersnel rechter vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En dat aantal van 16 kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld. De politie heeft 616 verdachten afgeleverd bij het OM, van wie er nog 113 nu vastzitten. In 98 gevallen gaat het om geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals politiemensen en hulpverleners. De postcode kan je, de hoofdprijs van 40 miljoen euro van de postcode loterij. Die is gevallen in de Brabantse plaats Nuenen. 18 huishoudens met de postcode 5642PE mogen samen 20 miljoen euro verdelen. Het hoogst uitgekeerde bedrag is bijna 3,7 miljoen. De winnaar blijft er nuchter onder. Volgens mij krijgt hij een goed gevoel, maar het is nu nog hetzelfde als twee uur geleden. Spanningen ziet niet tik. maar het, de beste wensen hebben nu wel een, dubbele, een andere lading gekregen. Maar gezondheid blijft het belangrijkste. En dat is niet te koop. En alle overige deelnemers van wie de postcode met 5672 begint... winnen samen die andere 20 miljoen euro. Bij een nieuwjaarsviering in de Angolese hoofdstad Luanda... zijn zeker 10 mensen doodgedrukt... onder wie vier kinderen, meer dan 120 mensen, raakten gewond. De slachtoffers kwamen bij de ingang van een stadion in verdrukking... toen ze een dienst van een evangelische gemeente wilden bijwonen. In dat stadion kunnen 70.000 mensen... maar volgens het Angolese staatspersbureau waren er veel meer aanwezig. In het noordwesten van Colombia zijn bij een luchtaanval... zeker 13 varkrebellen gedood, dat zegt het Colombiaanse leger. Op oudejaarsdag werd een kamp van de rebellen gebombardeerd... en sindsdien heeft het leger 13 lichamen gevonden. Colombia gaat door met het bestrijden van de linkse rebellenbeweging, ondanks de vredesgesprekken tussen de regering en de FARC in Cuba. Dan Darten. Michael van Gerwen heeft de finale van het wereldkampioenschap van de PDC Bond verloren. Hij ging met 7-4 ten onder tegen de Brit Phil Taylor. Het was een moeilijke wedstrijd, zegt van Gerwen. Het lukte me niet om goede trippels te gooien. Yeah, it was a tough game for me. Uh, it was hard for myself to find the triples and uh, it was een difficult game for me, but Heel awesome. Hij he was uh, heel goed. Well. En voor Taylor is het de 16e keer dat hij tot wereldkampioen is gekroond. En Van Gerbe van 23, die was nog nooit wereldkampioen. Van der Vaart en zijn vrouw Sylvie gaan scheiden, meldt het Duitse boulevardblad Bielt. Wij zijn in de loop van de tijd helaas uit elkaar gegroeid, citeert het blad de 34-jarige Sylvie. En ook Van der Vaart bevestigt de breuk in Bielt. Voetballer van Hamburger SV en de tv-presentatrice trouwden in 2005. Volgens het Duitse boulevardblad stond het huwelijk al sinds de zomer onder druk. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen staan in het teken van veel bewolking en grijs weer. En de zon die laat zich voorlopig alleen vandaag nog even zien. Ja, op dit moment zijn er opklaringen, maar er trekken ook wat wolkenvelden en een paar buien over het land. Ook vanochtend is er eerst nog kans op een bui, maar in de loop van de ochtend verdwijnen de buitjes en wordt het droog. Er is vervolgens een mix te zien van wolken en zonnige perioden. Ook vanmiddag is de zon nog even te zien, maar daar komt verandering in, want vanuit het westen raakt het geleidelijk aan overal bewolkt. Het blijft nog tot de avond droog. Het wordt 7 à 8 graden vandaag. De wind die draait vanmiddag naar zuidwest en is matig en wordt later aan zee vrij krachtig. Aan het begin van vanavond dan gaat het vanuit het westen regenen. en Pas later in de nacht wordt het iets droger. Het wordt ook nevelig. Kijken we naar de temperatuur. Vanavond daalt hij naar een graad of 6. Maar vannacht loopt de temperatuur weer op naar een graad of 8. Kijken we naar morgen donderdag. Dat wordt een grijze en grauwe dag. Het is de hele dag bewolkt en nevelig. Het zijn droge perioden, maar daarnaast valt er ook zo nu en dan een beetje regen of modregen. Wel is het vrij zacht, want de maxima liggen namelijk rond de graad of 10.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen. u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk praten we met Willem Post, Amerika-deskundige... over de fiscale problemen van de Verenigde Staten die zijn afgewend. Voorlopig dan. De verklaring van president Obama vindt u op nos.nl. Dan eerst naar Turkije, de Koerdische rebellenbeweging, PKK wordt in het land beschouwd als een terroristische organisatie... waar tegen keihard wordt opgetreden. Toch blijkt Turkije nu in het geheim gesprekken te voeren... met PKK-leider Öcalan, die in de gevangenis zit. Öcalan kreeg in 1999 namelijk levenslang. Praten we over met correspondent Bram Vermeulen. Bram, ik kan mij voorstellen dat dat zeer gevoelig ligt in Turkije. Gesprekken met de PKK. Ja, want de regering zegt eigenlijk altijd, uh, wij onderhandelen niet met terroristen sterker. Uh, Ieder die in Turkije wordt geassocieerd met de beweging, zelfs burgemeesters, uh, zelfs parlementsleden, eindigen uh, in de gevangenis nog sterker. Uh, toen uitlekte dat agenten van de Turkse geheime dienst in het diepste geheim in Oslo, dat was in 2008, met de PKK hebben onderhandeld werden ze zelfs gearresteerd en aangeklaagd... wegens contacten met uh, de terreurorganisatie. Uh, om nog maar eens aan te geven dat er dus zelfs onder de machthebbers uh, in Turkije zelf... grote verdeeldheid bestaat over wel of niet onderhandelen met de PKK. En toch gaat het nu gebeuren, uh, zoals de regering nu zelf zegt. Hm. En waar praten ze dan over? De inzet uh, moet volgens de regering in elk geval zijn ontwapening van die PKK... die al de 30 jaar strijd eigenlijk voor uh, meer zelfbestuur, meer rechten voor de Koerden. Turkije heeft na bijna 30 jaar strijd een van de bloedigste zomers achter de rug. Uh, 2012, bijna elke dag was het raak. En deze regering beseft ook dat het niet oplost van die Ko Koerdische kwestie. Haar grote Achilleshiel is hè, het grote obstakel in een groter en sterker Turkije... ...waar ze van dromen in de regio. Maar de vraag is nu of de regering alleen maar tijd probeert te winnen... ...of ook echt iets gaat teruggeven in ruil voor die ontwapening. PKK streeft niet langer meer naar onafhankelijkheid... ...maar wel naar een grote mate van zelfbestuur in het zuidoosten van Turkije. Dat zou je kunnen vergelijken met wat de Koerden in Noord-Irak hebben... Uh, maar dat is voor de meeste Turkse politici toch altijd nog een brug te ver. En het feit dat er gepraat wordt met Öcalan die in de gevangenis zit... De levenslange straf daaruit zit, wat betekent dat? Heeft deze man nog steeds zoveel invloed? Ja, hij zit al 14 jaar vast op dat gevangeneiland, Imrali, waar hij helemaal alleen zit. Uh, de regering probeert hem ook verwoed af te snijden van de buitenwereld. Hij heeft bijvoorbeeld al 15 maanden lang geen contact meer gehad met zijn advocaten... Maar, eh, ja, Abdullah Öcalan blijft natuurlijk wel de oprichter, de capo di capi zou je kunnen zeggen, van de organisatie. Hij was het bijvoorbeeld eh, die in het eh, einde van het afgelopen jaar eh, de opdracht gaf... een einde te maken aan die maandenlange hongerstaking van honderden Koerdische gevangenen... die onder meer meer rechten eisten voor hem, Abdullah Öcalan. En er wordt gezegd dat uit die onderhandelingen over die hongerstaking... uiteindelijk deze onderhandelingen over ontwapening zijn voortgekomen. Maar stel nou dat hij inderdaad straks de opdracht zou geven tot ontwapening, dan heb je nog binnen de PKK tal van splinterpartijen. Een beetje te vergelijken met wat je in Noord-Ierland hebt: dan heb je niet alleen de IRA, maar ook de Real IRA. En dus is het ook in Turkije vaak zo dat als er alleen al wordt gewezen naar onderhandelingen, de volgende aanslag door zo'n splinterpartij alweer wordt gepleegd. Nou, we zullen zien. Wat dat nu gaat gebeuren. Ja, uh, je geeft het al aan. Bram. PKK is uh, moeilijk ook, maar in te schat even een vrij kleine harde kern. Maar er zijn natuurlijk heel veel koerden in Turkije. Ja. Betekent dat ook iets voor hen, want de, de pogingen om hen wat meer toe te geven zijn tot nu toe niet heel erg succesvol. Nee, hoewel op het politieke vlak natuurlijk wel wat is gebeurd onder deze regering. De AK-partij kwam in 2002 aan de macht met de belofte het Koerdisch probleem op te lossen. Dus zo zie je bijvoorbeeld dat Koerdisch nu wel wordt gesproken op de staatstelevisie... dat je Koerdisch zelfs als keuzevak kunt kiezen op universiteit en op scholen. Maar het geweld, dat hebben we afgelopen zomer kunnen zien, dat was nog altijd niet opgelost. En daar hebben de Koerden net zoveel als de Turken, als iedereen die in Turkije woont... Evenveel uh, onder te lijden als dat nog elke keer tot honderden doden leidt. Dus men snakt naar een oplossing, maar ze weet alleen niet hoe precies. Bram van Meulen, onze correspondent, Dankjewel. Het is uh, elf minuten over half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik neem u mee naar de baby. 30 jaar hebben de Britten moeten wachten. Maar het is zover. Er is een nieuwe koninklijke baby onderweg. Eerder deze maand werd bekend dat prinses Kate, de vrouw van prins William, zwanger is. Het kindje zal, als alles goed gaat, volgende zomer worden geboren. Groot-Brittannië verheugt zich op het komende koninklijke jaar. En de wetkantoren pikken een behoorlijk graantje mee van al dat enthousiasme van de Britten voor het aanstaande koninklijke kindje. Dat ontdekte correspondent Andersane. Hallo, welkom bij Labor. Mag je your account ID, please? Dank u. You. And your bet is? Nog voordat bekend was dat Prinses Catherine, beter bekend als Kate Middleton zwanger was, liepen er al wetenschappen bij de bekende Britse boekies. Maar zodra het koninklijk huis de komst van de nieuwe baby daadwerkelijk bevestigde, stond de telefoon roodgloeiend. We had a rush of people emailing us, calling us, tweeting us, saying, What this is the name I think, this is the name I think, you know, Thomas, Dave, Caroline, Victoria, all asking for the odds. So. En wat denkt het Britse publiek dat de naam zal worden? I think they're thinking quite a traditional name, maybe a name that has a history of cropping up in the royal family, so Victoria, Edward, Anne. Some people think Diana, but I think that might be too soon actually for them to name this baby Diana. De traditionele namen, daarop wordt het meest ingezet. Namen die al voorkomen in het Britse koningshuis, zoals Edward, Anne en Victoria. Er wordt ook veel gewet op Diana, maar Alex Donahue van het wetkantoor Letbrooks gelooft daar zelf niet in. Zijn er ook andere weddenschappen buiten de naam? Ja, yeah, absoluut. We hebben uh, de simpele bet boy or girl. Uh, We hebben got um betting on it being one baby, uh, twins of triplets. Um which day of the week will the baby be born? Um what time of the day will the baby be born? Um what color will the baby's hair be? Lots of lots of different bets. I mean, the name... maar niet alleen over de naam van de nieuwe koninklijke baby wordt gespeculeerd. Ook of het om een tweeling of zelfs een drieling gaat. Welke dag en tijd de baby wordt geboren en welke haarkleur hij of zij zal hebben. Waarom denk je dat de mensen zo naar deze baby uitkijken? I mean, that for starters, the British public are obsessed with the royal family and want to document and be involved in every step of their life and from you know as spectators. But also, the other great British pastime is having a little flutter, a little bet, trying to win a few quid. So combine the excitement of the royal family and the thought that they might win a few quid and it's a match made in heaven. De Britten zijn gefascineerd door hun koningshuis. Ze willen bij elke stap in hun leven betrokken zijn. En dat, samen met de mogelijkheid een extra zakcentje te winnen... is dé gouden combinatie voor veel Britten. Voor wie deze fascinatie zeker geldt is Margaret Tyler... de inmiddels wereldberoemde royal fan... met de grootste collectie Koninklijke Memorabilia van Groot-Brittannië. Mijn collectie is nu nog wel 10.000 items. Het begint met Queen Victoria, dan haar descendants. Dan hebben we de Golden Jubilee, de Silver Jubilee. En natuurlijk de Diamond Jubilee. We hebben William en Catherine's wedding. We hebben de Diana Room. Het is gewoon niet te beïnvloeden. Een eindeloze collectie. En overal heeft Margaret Tyler een verhaal bij. De Queen's 60th birthday. En ik gaf haar een cake voor haar birthday. Ik was de enige die haar een cake. Lots of mensen gaven haar flowers en teddies. And things, but this picture here is it. called the Diamond Queen. Prince Charles has got the original one, and I've got a copy, but obviously he has the original one. It's his mother. <laughs> this is the copy of Catherine's um, engagement ring. <laughs> not the real thing. Not the real Ze gaf thing, de koningin but... een taart voor haar verjaardag. Ze heeft een kopie van de schilderij dat Prins Charles kocht en een kopie van de verlovingsring van Kate. En wat natuurlijk ook niet ontbreekt uit haar collectie, is een babyhoek. Dit is mijn corner voor Prins William, in de Diana Room, natuurlijk. Um, Dit is Prins William, zoals zijn to hem him, De witte, silky shirt met de frills. And Het mooiste bezit van Margaret in de babyhoek is een wiegje met een pop van Prins William in zijn doopjurk. Margaret kan niet wachten tot ze een nieuwe versie uitbrengen voor de babyopkomst. Dit is zijn christening. Dit was uitgebracht. Voor his christening. So presumably they'll bring one out for the new baby. I hope they do. Be right <laughs> wat bent u van plan te gaan doen op de dag dat de koninklijke baby geboren wordt? Um and just celebrate, celebrate. I think. Perhaps have a party for my friends or be standing outside the hospital if, if it's a that sort of birth. Feest is is Margaret natuurlijk gaat doen als het koninklijke kindje gezond en wel geboren wordt. Met vrienden, of misschien voor het ziekenhuis. So, you know, Catherine might be feeling a bit tired, but we will be. Celebrating definitely. <laughs> Kate zal wel moe zijn, maar dat houdt Margaret Tyler niet tegen. Maar wat de grote vraag blijft, natuurlijk: waar gaat Margaret al die nieuwe koninklijke baby-souvenirs laten? I'm going to have to make a space for the new baby. So I'll probably have to rearrange, but I won't be beaten. Definitely, there will be an area. <laughs> Straks, dat zal na 8 uur worden, spreken we Herman Bolhaar... de baas van het Openbaar Ministerie. Onder andere over dat supersnelrecht... want vandaag staan de eerste voor de rechter... wegens wangedrag tijdens oud en nieuw. Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Er staan geen files, dus lekker rustig op de weg. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na weken van politieke hoogspanning... zijn ze er in Amerika... Nou, uitgekomen kunnen we stellen. Ook het huis van afgevaardigden stemde vanochtend vroeg voor de begroting en dus komt de Verenigde Staten niet in het gevreesde begrotingsravijn terecht. Op dit vote, the de are 257, the nays are 167. The motion is adopted without objection. A motion to reconsider is laid on the table. President Obama kwam snel al met een reactie. Hij hoopt dat de onderhandelingen met het Congres voortaan wat minder moeizaam zullen verlopen. Uh, the one thing that I think hopefully in the new year we'll focus on is seeing if we can put a package like this together uh, with a little bit less drama, a little less brinksmanship, uh, not scare the heck out of folks quite as much. Ja, nou, Amerikaanse deskundige Willem Post van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. A little less drama, is dat mogelijk? <laughs> Ja, dat was wel een mooie quote van Obama. Uh, ja, het is een beetje wishful thinking. Want uh, nu komen toch nog grotere vraagstukken. Hè? Het, het schuldenplafond. Dat eigenlijk al eind januari. Over een week of vier, vijf gaan we dat meemaken. Dat wordt een zwaar gevecht. En natuurlijk het invullen van de bezuinigingen. Want ja, kijk, de afgelopen weken ging het vooral over de belastingen. En, en daar hebben ja, de republikeinen toch een concessie gedaan. Voor het eerst in twintig jaar... Uh, ...hebben ze hun, uh, een, hun, hun belastingbelofte verbroken. Hè? Ze zouden nooit instemmen met een belastingverhoging. Ja, en nu toch uh, 2% van de allerrijkste Amerikanen... ...ja, die moeten meer belasting gaan betalen. En dat is, een, ja, hoe je het went of keert... ...toch wel vooral de Republikeinse achterban, althans een deel daarvan. En nu zullen de Republikeinen zoiets hebben van... ...en nou, it's our turn. En nu gaan we praten over bezuiniging. Ja. En, en flink ook, hè? En dus, meneer Post, want we horen in de reacties ook wel veel zuur... veel zaggerijm bij de Republikeinen... zal het bepaald niet makkelijker worden? Nee, dat, dat denk ik niet. Kijk, wat je ziet is dat het woordje compromis... ja, dat is besmet. Nou, en we weten allemaal... Een, een, een, een, eigen, een kenmerk van democratie overal in de wereld... is dat je compromissen moet sluiten. Ja, en de stemming in Amerika is wat dat betreft... toch behoorlijk verziekt een enorme polarisatie... En dat zijn toch wel hele negatieve ontwikkelingen als je kijkt uh, hoe ze met elkaar omgaan ook. Hè? Republikein en democraten. Dat, dat hoor je ook de afgelopen dagen steeds weer. Ze praten ook nauwelijks met elkaar. En ja weet je, in, in, in the old days uh, was het toch de gewoonte, al was je politieke tegenstander, hey, je komt toch even op elkaar aan drinken, een beetje overleggen. Natuurlijk gebeurt dat ook nog wel. Maar in mindere mate, ja, die polarisatie die hakt erin. En, ja, nou maar goed, dat zijn de, de hele negatieve ontwikkelingen. Je moet ook alweer constateren dat ja, de, de oude politici, met alle respect, mensen als Joe Biden, die op het laatste moment van stal zijn gehaald om in te grijpen, hè, om te proberen dan toch een compromis te bereiken, ja, die zijn daar uiteindelijk dan wel in geslaagd. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, de, de wat jongere republikeinen en, en, en andere congresleden. Die hebben wel een lesje geleerd nu van, van ja, Joe Biden en, en McConnell, de republikeinse leider. Ook een, ja, een, een, een politieke vriend, al is het een republikein, van ja. Joe Biden, de democraat. Dus ja, misschien leren mensen er ook wel een beetje van. Want dit is wel, laten we dat vaststellen, een wanvertoning van Amerika. Ja. Kijk, de hele wereld kijkt toch met wat leedvermaak... Naar, uh, naar de nummer één democratie in de wereld hè? En, uh, en, en, en de grote supermacht. Die gaat nog een beetje af als het zo moet. Hè? En, en wat heeft dat begrotingsslagveld met de republikeinen gedaan? Want uh, je gaf wel aan, nou, ze hebben nu voor het eerst sinds 1990... een handtekening onder een uh, belastingverhoging gezet, maar niet allemaal. Hè? Uh, er waren republikeinen, belangrijke ook, die tegen waren... zoals bijvoorbeeld de leider van het huis van afgevaardigde Kentor Wat... wat? In hoeverre zijn ze verdeeld, laat ik die vraag stellen. Ja, dat is, uh, dat is voor de Democraten, voor Obama, ja, toch een lichtpuntje. Hè? Want als je tegenstander uh, zo verdeeld is, ja, dan, dan wordt het wel wat minder moeilijk om ze misschien wat uit elkaar te spelen. Dat mm -hmm. hebben we natuurlijk vannacht ook wel gezien. Hè? En uh, nou ja, je zegt het terecht, dat in, in was Paul Ryan een Dat Dat was de running mate van Mitt Romney. Nou, door en door conservatief. Ja, die heeft meegestemd, uh, die, heeft, uh, ja, die heeft voorgestemd. Nou, uh, dat zegt natuurlijk wel iets meneer uh, Beener, uh, de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, die heeft ook voorgestemd. Dus ja, je zou kunnen zeggen grote verdeeldheid. Wat, wat we zelden gezien hebben binnen de Republikeinse Partij. Zij moeten hun, hun wonder likken. En nou ja, zo zijn er bij deze, uh, ja wat toch een wanvertoning is. Daar is iedereen het in Washington over eens. Uh, uh, uiteindelijk dan een positief resultaat voor de moment. Maar er zijn dus vanuit het Obama perspectief, hier uh, is de president. Hè, zijn er wat lichtpunten. Uh, de Republikeinse Partij is tot op het uh, bot verdeeld. De publieke opinie, ja dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Die staat toch in meerderheid achter Obama. 98% behoudt zijn belastingverlaging, even grote lijnen zo gezegd. Hmm. Ja, dat is, dat, dat straalt toch op de president, op de Democratische partij nu wat meer af. Dus ja. daar kan Obama uh, uh, uh, ja, toch, toch een beetje op inspelen de komende maanden. Om tegen de Republikeinen te zeggen, het heeft vannacht al gezegd, ja, ik ben bereid tot een compromis. He, maar goed, het moet bewegen aan beide kanten. En natuurlijk moeten we bezuinigen op gezondheidszorg. He, want het is niet meer te betalen. Maar het moet wel reëel zijn. Nou ja, dat gaan we dus de komende maanden, denk ik. Of dat weet ik wel zeker. Nou ja, heel vaak horen discussies daarover. Maar goed, dit is wel een eerste stap. Zo moeten we het ook al uitleggen. Ja, aan de andere kant, in hoeverre was dit ook vooral politiek spel natuurlijk. Want geen zinnig mens zou de Verenigde Staten inderdaad over die afgrond hebben gedreven. voor... Hoeveel was het? 600 miljard aan bezuinigingen? Ja. Dollars? Was het toch niet ook voorspelbaar en logisch dat ze er wel uit zouden komen? Nou ja, het, het, het, het moet wel natuurlijk. Maar ik had nog wel eens willen zien als Joe Biden uh, zich er niet mee bemoeid had... wat er dan was gebeurd. Hè. Want het is toen toch wel in een stroomversnelling geraakt. En dat is nog maar van een paar dagen geleden. Hè. Dus zeg maar de, de, de positieve ontwikkeling naar een compromis. Nou ja, dat vind ik een belangrijk, uh, belangrijke conclusie van dit hele gebeuren. Uh, een lesje in, uh, in compromisbereidheid, hè, dat, is, uh, dat is toch wel even een kernpunt. Ja, en inderdaad, ze moesten er linksom of rechtsom wel uitkomen. Maar dat het dus twee dagen... Uh, en dat kan hè, want de Amerikanen zijn ook vrij. Dus er gebeurt eigenlijk de eerste dagen in januari nog even niks. Ja, dat je dan twee dagen na na, na de, de formele deadline. ...dan toch zo'n deal eruit sleept. Ja, dat had veel en veel eerder uh, plaats kunnen vinden. Dit, dit speelt eigenlijk al vele maanden deze hele discussie. Het nou, is toch een aanfluiting dat je zo lang erover doet. Maar goed, uiteindelijk telt wel het resultaat. Dat ja. is ook politiek, hè? En dat hebben ze binnen. Zeg, we bellen Doei. weer in uh, februari... ...want ja. de Valentine Cliff staat alweer voor de deur. Dat ja. het, oh, ja. Willem okay. Post, hartelijk dank. Ja. Goedemorgen. Het NOS-Radio en Journaal Media Overzicht. We dus even kijken wat de verschillende media kranten en sites melden vanochtend. Nou, veel kranten besteden op de voorpagina aandacht aan het ongeval in de waarbij in de nacht van uh, oude nieuw 16 gewonden en 1 doden viel. Een vrouw reed in op een groep feestvierders bij een vreugdevuur. Een aantal gewonden is er zeer slecht aan toe. Iedereen in het dorp is geraakt door het ongeval. Zo dadelijk na 8 uur spreken we met de wethouder van Raad over het drama, de impact die het heeft op de dorpsbewoners. Hoewel er tot nu toe wordt gesproken over een relatief rustige nieuwjaarsnacht... komt de Telegraaf dat er sprake is van een stortvloed van agressie. Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid staat met zijn aanpak voor uh, geweld in zijn hemd, al dus de krant. Feestvirus hebben zich volgens de Telegraaf op grote schaal misdragen. Er kwamen meer dan 8000 meldingen, dat is minder dan vorig jaar, maar dat kwam waarschijnlijk ook door het natte weer. Opstelten komt niet met nieuwe maatregelen, zegt hij in de krant. Hij houdt vast aan zijn harde aanpak en roept gemeente op vooral centrale vuurwerkshows te organiseren. Ja, dat wil ik. Sylvie, wil jij ten overstaan van de kerk? Rafael nemen tot jouw wettige man. Ja, dat wil ik heel graag. En dat was in 2005 toen Sylvie en Rafael van der Vaart elkaar voor het oog van de camera het woord gaven. Hun huwelijk werd live uitgezonden op televisie. Nu is er een einde gekomen aan dat droomhuwelijk, melden Duitse media. Ja, er staat zelfs e kapot. Stel de breuk in het Duitse krant Beeld. Raphaël heeft Sylvie geslagen. op een eigen nieuwjaarsfeestje voor de ogen van de gasten. Ik ben een idioot. Dit had nooit mogen gebeuren. al dus Raphaël in die krant. Sylvie plaatste die avond zelf nog gelukkige foto's op Twitter van het feestje. Maar later die avond sloeg de sfeer wat om. Volgens de Telegraaf staat het huwelijk van de twee sinds de zomer al onder druk. Tijdens nieuwjaar zou de bom zijn gebarst. Thank <laughs> you. Meer erover ook op onze eigen site, nos.nl, mocht u het willen weten. Dronken feestgangers hoeven binnenkort geen taxi meer te zoeken, want de taxi zoekt hen. Dat schrijft Spits. Chauffeurs in de grote steden krijgen als eerste in de wereld de mogelijkheid om via hun telefoon feesten op te sporen. Zo kunnen ze voor de deur gaan posten om feestgangers snel van dienst te kunnen zijn. Het systeem bestaat uit een app voor een smartphone en koppelt gegevens van sociale media aan elkaar. Nu weten chauffeurs vaak niet of en waar er feesten zijn. Op Facebook en Twitter worden feestlocaties wel van tevoren besproken. De scanner is al getest in Amsterdam. Chauffeurs in de hoofdstad konden zo dagelijks bij zo'n 15 hotspots posten... Uh, uh, die ze zonder de app niet hadden gezien. Posten, posten, posten, ja. Belgische kant het <laughs> laatste nieuws schrijft over de uitgebreide examenfraude... op een katholieke middelbare school in Tielt. Maar ditmaal gaan de beschuldigingen niet uit naar de leerlingen. De directrice van de school zou jarenlang de antwoorden van de toetsvragen aan de leerlingen hebben doorgespeeld. Ja, mevrouw, er kwam aan het licht toen acht leerkrachten een aantal door het schoolhoofd goedgekeurde toetsen stiekem vervingen voor andere toetsen. De raad van bestuur van de school moet nu beslissen wat er gaat gebeuren met de directrice in de hoek. Denk ik. Na acht uur, zoals aangekondigd, wethouder van Dongeradeel. Daar valt raar te onder dat Friese dorp. En we spreken Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. De baas dus van het Openbaar Ministerie. Onder andere over dat supersnelrecht. Want het lijkt niet heel veel te hebben geholpen in vergelijking met vorig jaar. Dus kijken of hij er nog steeds voor voelt, dat supersnelrecht. In ieder geval komen er vandaag 16 mensen voor die rechter. Heel snel. De grande dame van het Nederlandse chanson is 70 jaar. Lisbeth List is deze maand bezig aan haar laatste grote optredens. 70 of niet, ben je ooit te oud om te zingen. Vanmiddag om 2 uur Lisbeth List in Dit is de dag. Ik heb je zo lief. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.